Dit is Schoolse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Schoolse Kringen staat onder de redactie van Els van Kemenade, Lucie Rolbo, Leonard Jooster, Bernard Robbe en Ben Lonen. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. <kacht> en we hebben twee gasten. Theo Hendricks, wethouder financiën. van der Heijden. Van der Heijden maken we daarvan. Goed zo. En uh, Jan Ijzermans, oud-wethouder. Dat hebben jullie dan uh, min of meer gemeen. Hij is nog niet oud. Nee, maar het wethouderschap bedoel ik. Theo van der Heijden, Jan Ijzermans zijn onze gasten in deze Goldse kringen. Uh, we beginnen eerst maar met het rondje. Wat was er in het nieuws? Het andere nieuws. Bijna. Ja, als je zo de kranten bijhoudt, dan uh, lees je toch regelmatig wat nieuws over Goorland. En ook vaak positief nieuws hoor. Uh, rotonde op een gevaarlijk punt, maar daar gaan we het uh, misschien ook nog eventjes over hebben. Hè. Dat heeft te maken met. Uh, um, de recreatieve poort. Ja, recreatieve poort, ja. Uh, er zijn toch plannen. En, en uh, het is, als je die tekening ziet, uh, Theo, dan uh, wordt het een hele aardige aanpassing. Hè. Dat wordt een aardige de, de, de, de, de aanpassing. Ja. Maar goed, dat wachten we af. Ja, dan gaat de toch, uh, gaat in ieder geval uh, de familie Mutsaars uh, daar aan de gang met, uh, met het, uh, het restauratieve gebeuren. Dan las ik inderdaad um, leuk punt dat Gore wil waken over het drie koningen zingen en dialect. En dat vond ik nog eens een. Uh, ik heb echt een mailtje gestuurd naar de burgemeester, zo. Van dat vind ik ontzettend aardig. Dus we toch willen proberen het, zeg maar, iemand heel erfgoed op die manier een beetje een steuntje in de richting te geven en nieuw leven in te blazen. En ze gaan nog een bijeenkomst beleggen waarbij dus partijen bij elkaar komen... om uh, eens te kijken hoe we dat inderdaad nieuw leven in kunnen blazen. Want Drie Koning zingen is niet meer dan altijd nog maar bij ons. In, uh, uh, wat we voorheen in de heemschuur deden en nu in de, in de kapel uh, op 6 januari het zingen. En, uh, en daar, blijft het bij. daar blijft het bij. Dus we hopen dat we er iets meer van kunnen gaan maken. Ik wil nog even memoreren het overlijden van Pieter de Loos. Dus oud uh, gemeenteraadslid van de gemeente Goorla en ook van Tilburg... Die toch op een jammerlijke manier om het leven is gekomen. Met een eigen min of meer een soort bedrijfsongeval. Ik las ook nog dat Goorle heeft geen plaats meer voor circussen. Ja, dat weet ik er ook uit. Geen circussen, dus ja. uh, tenzij een particulier wat uh, be, ter beschikking wil stellen. Ook nog een mededeling over. Door in beroep te gaan, jaagt de gemeente Goorle de tennisclub van Riel onnodig op kosten. Er is overigens inmiddels een gesprek gepland op verzoek van de, de Rielse Tennis Club met de gemeente. Dus ik denk toch goed dat partijen even bij elkaar komen om naar tot elkaar te komen. Maar er, ja, er loopt gewoon een rechtszaak. Verder, uh, rotondes nog geen pareltjes las ik. En die kwam dus straks bij de rotonde op de weg. En daar, uh, die, die werd gesponsord uh, door Karwei. Ja, dan, nou, ik neem aan dat hij dan er dan iets van maakt, want het is gewoon een grasveldje met een uh, leuk reclamebord van Karwei. Maar ik denk, als je de rotonde sponselt, dan, dan moet je er iets leuks van maken. En het is met name wel gebeurd op de Rillaarse baan. Chef Oerlemans heeft daar een uh, fantastische uh, rotonde aangekleed. Ja, Willem van der Vrande heeft daar een uh, column ja. aan gewijd, uh, waar hij behartenswaardige woorden zegt. Hè, en en uh, de, de, de deelnemers oproept om er inderdaad wat van te maken. Ja, ja. Nou, dat is ook de bedoeling. Eén is, is ook de, goed de bedoeling. Geluk, ja. Nou, en dan, wat, wat ik ook heel raar vond, uh, zo stond ook in de krant, op het bizarre af, weer uh, bezoekt een rechter wooncomplex Bergvennen in verband met de kijkgeleiding. Er loopt nog een cassatieverzoek van de lijststromen bij de Hoge Raads, maar volgens de woonstichting is het belang van de huurders niet voldoende meegewogen. En dat loopt maar en dat loopt maar en eindeloos gaat door. Ik vind het eigenlijk een trieste ontwikkeling. Nou, dat was mijn nieuws. Put. Theo, doe je ook mee? Ja, ik zou mee kunnen doen, maar dan kom ik meer op landelijk gebied... en dan denk ik dat uh, dit een het met wat uh, heikel punt is. Jij wil het niet over de zorgpremie die de inkomensafhankelijke zorgpremie hebben? <laughs> dat was ik al bang voor. Nou, dat maar, de twee partijen aan tafel. Natuurlijk is dat, maar het is net wat, wat ik uh, moet bekijken... is dat je een, een totaalpakket moet bekijken... En met een heleboel zaken is zo, als je een één element uitlegt en je gaat daarbij de extreem op zoeken, dan kom je inderdaad tot, tot raar situaties. Ik ga ervan uit dat deze regering verstandig mm -hmm. genoeg is om uh, de, de, de, de, de zeer moeilijke dingen die erin zitten voor een aantal mensen om die op een nette manier uh, af te handelen. Mm -hmm. ja. En ik neem aan dat wij op dit dus moment twee verstandige, gaan, partijen he? ja, ja. twee verstandige partijen hebben ja. die echt wel weten wat ze mm -hmm. nou moeten doen. En, mm -hmm. Goed, behalve zwaardige wijze van woorden. Jan? Wat ik jammer vind is dat. Uh, kijk, 70% van de mensen gaat er helemaal, heeft er helemaal geen last van, van die ziektekostenverzekering. Maar er is een indruk ontstaan door de pers. Waardoor iedereen denkt dat je er last van gaat uh, krijgen. Je komt ja. eigenlijk bijna niemand meer tegen ja. die daar. Uh, en dan krijg je een soort die volkspaniek. Die niet gaat, uh, worden. Ja. Maar ja. 70%, het is, 70 van de Nederlanders heeft er dus geen, uh, geen, geen last, last van. Dan. Ja. En de rest moeten we op gaan lossen. Ja. En dat moeten we op gaan lossen. Nou, ik heb toch Rutte horen zeggen, we gaan nog aan de knoppen zitten. Dus ik heb met jou, Theo, ben ik ook van mening dat ze er toch wel op een redelijke manier uitkomen. En ik kan me niet voorstellen dat ze zich, wat ik wel raar vond, is dat de VVD in feite zo de Zwarte Piet krijgt. En dat ze in feite samen dit, dit akkoord gesloten hebben. En dat de Partij van de Arbeid mooi weerspeelt en nou ja, niets aan de hand. Kijk, het de verschil de is wel dat Samson natuurlijk al vanaf dag 1 het landen is getrokken... ...om het aan onze leden ja. uit te leggen. Ja. En Mark heeft het zelf toe dat hij niet zo goed gecommuniceerd heeft. Hè. Dat ja. heeft hij op ja. het eh, vrijdag toegegeven. Die is pas vrijdag begonnen met zijn leden. die had niet, ja. heeft het onderschat, zei hij vanavond nog in een interview. Ja. Ja. Ja. En, dat, eh, en als er dus gekke dingen zijn, dan moeten we die oplossen. Ja. Ik heb ook vertrouwen in dat, dat, gebeurt, dat, ja, ja, ja, dat, dat het gebeurt hoor. Ik kan me niet voorstellen dat ze mensen honderden euro's uh, meer laten betalen. Daar geloof ik niets van. Nee, nou, bestaat niet. Nee, maar hmm. wordt al de indruk, kijk we betalen al 115 euro hè, per volwassene. Ja. Ja, ja, ja. Dus het is niet dat bedrag meer. Dan moet je natuurlijk wat we nu betalen er al van aftrekken. Ja. Dan moet je het belastingvoordeel ervan aftrekken. Maar goed, het schijnt dat de, de, de sommetjes allemaal nog niet te maken zijn. Nee. Nee. Is het is op 30 de begroting begin. Je, je kan begroten wat je wil En een dag later krijg je weer een brief binnen En dan word je weer verrast met lelijke dingen Of met soms met leuke dingen Dit keer weer met lelijke dingen dus. Ja. Goed, Jan, heb jij iets uh, in dit rondje? Nee, nee, ik nee, nee, ik nee, nee, nee Nou goed, je hebt je bijdrage Eens kijken, wat heb ik hier voor knipsels liggen Nou Bernard, je hebt het grotendeels wel gezegd Alleen heb ik hier nog dat knipsel van geen drie supers op Hogendorpplein. Ja, dat we wordt toch. Daar gaan we, dat uitgebreid wordt, we het over hebben. Daar zit Theo over hier. Wel een, <laughs> beetje, een beetje absurd, hè? Daar zit Theo over hier. Helderheid over samenwerking met de buren. Ja, dat, dat hangt samen met het onderwerp waar we vorige keer over zijn begonnen. Ja, ja. Um, met uh, als gast Kees Troost. Kijk toch naar, uh, naar Tilburg-Golen. Golen is dat dan nog niet zo bereid om dat te doen. Ja, uh, Kees Troost. Uh, wie kent Kees Troost niet? Um, Els van Kemenaden en ik werden voorkomen overklast door Kees Roos. Het was een wervelwind een, een, een, een storm die over ons heen uh, raasde als een, als een sandy. Ja, had, bij, je, had je bijna kunnen weten. Wij, bij, wij piepte wat tegen. en, en we, ja. We, ja, Misschien uh, hebben we te weinig weerwerk geleverd. In ieder geval heeft het ons een, een boze brief opgeleverd uh, van uh, Piet. Uh, Dirk ja. die heeft daarna zitten luisteren. Ik we hebben nog geen gelegenheid gehad om om die brief want die is pas hier bezorgd. Ja. Maar de strekking is wel van dat hij zich behoorlijk had geërgerd aan, aan het gemak waarmee de redactie ja. zich omver liet praten. De strekking van het verhaal, van de reactie van Dirks is ook dat inderdaad Kees de Roost, zeg maar jullie compleet overklasten, ja. Bijna als het ware in de hoek zette, de kans kreeg om, om zijn punten te maken, geen enkel tegenwerpingen kreeg. En, maar je moet het even goed lezen. Ja, en Ik vind ik... ook dat we daar ook een reactie op moeten geven. Ik zal, dat ik zal het ontplicht. nog wel goed lezen. Ja. Maar uh, daarom hebben we ook een, een, een kanon ingezet als Jan IJzermans, is het niet? <laughs> Die, uh... <laughs> nou, weet, je, weet je, Jan, wat ik me afvroeg, ja. ik me afvroeg zo van, zou Troost zo ook gereageerd hebben als hij nog uh, gemeentesecretaris geweest zou zijn? Dat is iets oudsier, hè? Nou, Dat en, is... en dan vind ik het per definitie zonder meer een laffe streek. Ik vind, het, ik vind het gewoon het bevuilen van het eigen nest. De man is toch altijd, denk ik zo, een, een, een hooglijk gewaardeerd gemeentesecretaris geweest. Ik las een stuk en dacht ook van, wat krijgen we nou toch? Ik denk bij tilburg aansluiten lijkt me nooit goed. Nou komen Een aantal dingen komen niet van de grond of waren afgebroken. Ik denk, wat praat die man over? Ik denk, maar wat zou die zelf ge, ge, gedacht hebben hè, als hij nog gemeentesecretaris geweest zou zijn? En, nou ja, maar ja, we moeten maar misschien uh, niet hij meteen... Hij heeft toen uh, heel erg voor, meegeholpen, ja. heel erg zijn best om over hen te houden. Te ja, houden. ja, ja Juist, maar we moeten ja. ook niet, denk ik, uh, anders dan uh, valt het niveau Piet Dirks dadelijk weer tegen. Niet zo meteen in die emoties schieten, maar eens kijken of we wat, wat argumenten hebben, mm -hmm. wat rationele argumenten. Ik dacht dat hij die uh, wel uh, naar voren bracht vorige keer, anders dan... Uh, dan, dan hadden we wel wat, wat anders gezegd. Maar goed, uh, nu, hoe nou, beginnen ik, we? Ik vond, beetje, ik vond het een beetje kleinerende argumenten. Ook zo'n zo, zo, uh, zo opmerking zo van uh, Baarland Nassau, ach, dat drinken we een pilsje en eten we een Bels frietje. Ik denk, nou ja, als je zo met, met een, een gemeentelijke buurpartner omgaat... dan verdien je een stamp onder je kont. Het spijt me geweldig, meneer Troost. Ik hoop dat je luistert. Ja, maar, maar, toch even maar ik vind op... het banaal. Bernhard, zou het eventjes een beetje uh, rationeel houden? Want jij brandt weer los in de emotie. Uh, ja, als, als we het daarbij bij laten, dan zijn we al afgebrand. Dan komen we niet meer verder. <laughs> dan stel ik toch wel voor dat, dat we het een beetje redelijk houden. Oké. Okay. Goed. Nou... Um, ja, we hebben wat argumenten. Zullen we beginnen met het onderwerp, Jan? We hebben jou uitgenodigd om, om um, tegenargumenten te leveren. Gohlen, um, gohlen, bij de volgende herendeling, dan um, gaat gohlen eraan. Op, dat, uh, op die avond was het net bekend dat, dat uh, het nieuwe kabinet gemeentes wil van 100.000 uh, inwoners. Um, Waar, uh, waar hij natuurlijk ook mee uh, op, op de proppen kwam. Uh, wat, wat, uh, wat hij niet eens, geloof ik, in zijn uh, gastopinie uh, nodig had gehad. Maar goed, dit was extra versterking voor zijn argument. We gaan naar een schaal toe waarin Goorle eigenlijk alleen maar zinvol zinnig bij, bij Tilburg kan. En uh, ja, een andere mogelijkheid is er niet. Verder heb je allemaal hele kleine gemeentes... Uh, ik heb nog wat geprobeerd, laten we dan uh, een, een, een grensgemeente vormen tussen Eindhoven en Breda. Maar, maar alles bij elkaar geveegd zegt hij, kom je nog niet eens tot 100.000. Dus ja. alleen dat getals, uh, daar zou ik eens mee beginnen met, met de gemeente de schaalgrootte van honderdduizend. Uh, is dat niet iets uh, wat, wat ons uh, de das om doet? Ja, Jan, Jan, Jan. ja, Nou, kijk, wat er aan de hand is, is dat een geweldige... Uh, decentralisatie plaatsvindt in dit land. Hè. Allerlei taken van het Rijk worden geschoven naar de gemeentes. Dat is een gigantische uh, decentralisatie operatie. Ja. Daar schijnt dan tegenover te moeten staan een, gewel een gigantische centralisatie operatie door het samenvoegen van gemeentes. Wat er aan de hand is, is natuurlijk dat er zoveel taken op de gemeente afkomen dat een kleine gemeente die niet allemaal meer zelf met zijn eigen apparaat ja. alles kan uh, doen. Maar die situatie was er al. Want we doen al een heleboel dingen met Tilburg uh, samen. En dan komt er ook nog het bericht gisteren... dat uh, de Universiteit van uh, Groningen een onderzoek uh, gepubliceerd heeft. Waaruit blijkt dat het gewoon een heleboel geld gaat kosten... in plaats van besparen als je kleine gemeentes gaat samenvoegen. Uh, kijk, wat, wat men heeft ook niet gezegd dat de gemeentes van honderd... ...duizend inwoners moeten ontstaan... Het ...blijkt uit de nadere toelichting... ...maar dat er in ieder geval een samenwerkingsverband... ...dat die kosten die van die centralisatie... Die, op ons, ...die extra op de gemeentes afkomen... ...dat die in ieder geval door een, grote, in een grotere eenheid... Uh, zeg maar betaald gaan worden... ...voor een taak uh, waar die te groot is voor geworden... ...nou dat doe je dan samen met andere gemeentes... Tot heden deden we dat dan samen met uh, Tilburg. Als, als ik het niet helemaal goed gevolgd heb, hoor ik van jou wel. Nou, we hebben pas één weggehaald bij Tilburg. Oh, nou ja, dat, dat is mij ontgaan. Maar dat... Kijk, het probleem is veel groter dan geworden Tilburg. Het probleem is inderdaad ook heel Alphenkaam, Riel, uh, Hilde vrembeek Diessen, uh, Hoge-Lagemeerde, uh, Reuzel. Noem maar op, ja. Daar moet... Ik bedoel, dat hele gebied moet opgelost worden. Het is niet alleen maar een kwestie van Goorlen. Het is een kwestie van het hele gebied. Ten zuiden van uh, Tilburg. En misschien ook wel, uh, zeg maar, kun je kunt ook aan de en van Oosterwijk uh, denken, Gilsrijen. Uh, dus daar, uh, dat gewoon dat bij Tilburg zou moeten, dat lijkt mij niet de meest voor de hand liggende oplossing. Hmm. Dus jouw argument is, uh, ja, die taken die op uh, de gemeente afkomen, die, die vragen inderdaad uh, om, om veel samenwerking. Maar die samenwerking die, die is al gezocht en die is er in feite al. Dus, dus daar nou, hoef je is... niet een. In... Dat zal nog meer moeten gebeuren. Want er komen weer extra taken op, uh, op het bordje van de gemeente te liggen. Dus dat waarvan een gemeente... Waar, waar, het zijn taken waarvan ja, Stilburg Tilburg blij moet zijn... dat, die, dat de kosten door uh, verschillende gemeenten gedragen gaan worden. Mm -hmm. Maar is, is daar een voorbeeld van te geven, Theo? Waarbij waar, waar, de gemeente samenwerkt. Ik wil nog even Jan onderstrepen. Uh, als je kijkt naar het rapport Berenschot... Die heeft daar een, uh, nog niet zo lang geleden een rapport van laten verschijnen. En die zegt dat een optimale grootte van een gemeente... tussen de 20.000 en de 70.000 ligt. Zodra je over de 70.000 heen gaat... dan krijg je een extra laag overheid. En dan kom je bij het verhaal van Jan wat net zegt... Groningen monitort al 17 jaar lang de gemeente Herendeling van Groningen. En bij iedere monitoring, doen ze om de twee, drie jaar... komt eruit dat het vele malen meer geld kost... dan iedereen ooit gedacht had. Dus als je gaat denken dat je gaat praten over centen... dan zal het beslist niet goedkoper worden. Dat is Groningen en nog een andere monitoring geeft dat aan. Als je kijkt naar de schaal van Goorden... Van, van, van, van dan hebben wij een schaal van 23.000 inwoners. En dan zouden wij net aan de onderkant... van de goede kant van de binnenkant een schotrapport zitten. En ik dacht dat wij dat ook lieten blijken. Als je dan gewoon kijkt naar een Oostenrijk... ...27.000 inwoners... ...een Goorde 23.000 inwoners... ...en Gilserijen 25.000 inwoners... ...dan zijn dat gemeentes die het gewoon goed doen. Kleinere gemeentes hebben wat meer last. Als je kijkt naar Kaam, als je kijkt naar baren als je kijkt naar uh, Hilvaar die hebben wat meer moeite. Nou, wat zijn we nou aan het kijken? We zijn kijken, kunnen wij uh, uh, samenwerking vinden zonder daarbij, vergeet één ding niet, op het moment dat je gaat samenwerken en uh, je gaat dat op bestuurlijk niveau doen, hè, want dat ga je dan doen, hè, uh, dan, dan ga je namelijk de, de politiek op afstand zetten van de bevolking. Nou, Dat is ook even de reden als u uh, onze stukjes uh, volgt vanuit uh, de Brabants Nieuwland of uit uh, Goorlands Belang. Dat Goorland daarvoor in het vorige college of in het nieuwe college daar niet voor gekozen heeft. Goorland heeft gezegd: Wij willen graag samenwerken op ambtelijk niveau. We willen ook daarbij op het ambtelijk niveau geen set service center. Als je de, de ruzie bekijkt van uh, uh, Rijnsburg, uh, Oesgeest of Oesgeest Lijfdorp. Dat betekent als je een set service center hebt. Dan ga je je dienst inhuren van een bureau. Een set service center. En op dat moment je wil gaan bezuinigen. Dan kan je bijna op ambtenaarkorps niet meer bezuinigen. Want die set service center is ingericht. Mm -hmm. nou, daar schrikken we een beetje op terug. Wij willen samenwerken op uh, back office taken. Omtied niveau. Ambtelijk maar dan back office. Front office, de burger, mag er niets van merken binnen een dorp. He, of ik mijn financiële administratie uitvoer voor vijf gemeentes, of als ik de groenvoorziening door de ambtenaar laat doen voor vijf gemeentes of, of acht gemeentes. Als ik mijn, rioolheffing, mijn riool uh, dingen laat doen voor uh, acht daar dan merkt de burger niks van. De burger moet gewoon aan het loket kunnen komen en wat erachter gedaan wordt, moet niet. Wat ook belangrijk is, is dat je je beleid bij je houdt. Als je je beleid niet bij je houdt, dan kan je net zo goed de raad naar huis sturen. Je moet het beleid bijhouden. Goorlen wil zijn eigen stempel drukken op het beleid wat wij hier willen hebben in Goorlen. En niet laten afhangen van een andere gemeente of van een service. Maar jij, maar jij zegt Theo van frontoffice, uh, dat kan niet. Hè? We moeten de burger goed, goed blijven bedienen. Maar backoffice uh, zou wel kunnen. Maar dan praat je toch over ambtenaren met elkaar gaan samenwerken. Ach, is, een bepaal... Ja, maar dan kan je gewoon op, op, op, op een goede manier kan dat doen. Dat je zegt van daar heb ik de financiële administratie. Noumaals, of ik die financiële administratie nu laat doen hier. ...in Tilburg of hier in Goorle of in uh, Alphenkaam of in uh, Hilvaar en Beek of in maar In, in India. In India nee. maakt niet uit, hè? Want die factuur die stapel die zentje op. want Die je eh. digitaliseert, die zendt op en het wordt verwerkt. Mm -hmm. Dus in die back-office werkoverstelling kan je een heleboel dingen samen doen. WMO-administratie kan je best in een, in een front office doen. Maar die klant die moet hier in Goorlen bij de burg, bij het gemeentehuis terecht kunnen en moet hier behandeld worden. Dus zo is het. Mm -hmm. En dat is de ja, week. Maar die, maar, maar, jou, maar, die duidelijkheid is er nog niet. Had, hoor. Week. Wat? Wat? Die duidelijkheid vind ik die is er nog niet. Nee. Want als je een stukje leest in de krant van Hoezag 31 oktober dan staat er dus wat voor een gemeente wil Goorl zijn en wat zijn de Doelen van samenwerking met buurgemeenten. Als scholen een succes wil maken van zo'n samenwerking... zal er eerst een duidelijk antwoord af moeten komen op deze twee vragen. Dus, dus in feite vraagt de gemeenteraad zo van... er is wel een visie, maar... Uh, uh, BNW nou eens Helder. Nou, die visie heb ik gegeven net. En vanuit die visie hebben wij een collegeakkoord. En in het collegeakkoord staat onze visie helder. Wij gaan samenwerken onder de 58. Ja, ja. Dus uh, daarmee hebben we eigenlijk al afgerendeld... En wij noemen dat wel eens in de volksmond de hoefwijzer om Tilburg heen. Ik weet niet of ik het hard op mag zeggen. <laughs> onder de A58. We hebben rekening gehouden met... Ja, onder de, ja goed, dan kom je net even voorbij... Hilvermbeek, duik je een klein beetje naar boven toe... en dan heb je Oosterwijk erbij. Maar in die kader kan je best goed samenwerken met elkaar. Als je dan kijkt naar, we willen, we zijn, dat, is een, dat is een omgeving waarin de culturen ongeveer gelijk zijn. Als je kijkt naar uh, uh, een rapport van uh, het ministerie van uh, uh, Ruimtelijke Ordening. Die zegt, een grote stad heeft een hele goede omgeving nodig. Anders kan een grote stad niet bestaan. Ik wil eens kijken, als je zegt een grote stad en om geen goede omgeving. Wat dan van zo'n grote stad overblijft? Blijkt gewoon in de geschiedenis dat dat niet werkt. Als je praat over goede ambtenaren, dan denk ik... ...dan durf ik met mijn ambtenaar te wet met de ambtenaar van Tilburg. Ja? ja. Nou, dat zou uh, troos bestrijden. Want, want hij zegt, uh, je, je, je kunt ze niet, niet, meer, kunt ze niet zo goed betalen als een Tilburg. Maar hij zegt, dat zijn, dat zijn schalen. En, en uh, als er als hier uh, iemand zit die, die in Tilburg een paar schalen hoger kan... ...omdat die uh, zo goed is, dan gaat hij. Dus je blijft altijd met de mindere zitten. Ja, dat vind ik een, een miskenning ja. van onze ambtenarenkorps Dat is nog een argument. <coughs> ik was inderdaad, tijd uh, was ik de uh, voorzitter van het uh, platform Goorden Blijft. En in die functie heb ik een keer een uh, gesprek gehad. Toen ging het over die hele met het college van B&W van Tilburg. En het argument was, ze wilden Goorden erbij hebben. Daar waren we tegen. Maar niet heel veel een en alles van een Want... Wij als stad zijn niet geëquipeerd om plattelandsgemeten te bedienen. Maar nou zitten we... Dus daar kwamen ze zelf mee. En nou zitten we met het feit dat het goorden bij Tilburg voegen is niet de oplossing. De oplossing, want de, dus de problemen zitten bij baden al Hadden vrienden een Kamer en uh, heel ver een week en gaan we verder. Dan is het logischer dat er een gemeente ontstaat... zeg maar ten zuiden van... Uh, de. Er, hoor. ja. Ja, een grensgemeente. Ja, ja. een grensgemeente. jij ja. ja. ja. noemt noemde de gemeente onder de, hoe zei je dat, onder de, onder de 58. 58. Nou, 58. Ja, ja. Ja. Ja, ja. ja, ja. Nou, we hebben het ja. over hetzelfde. Ja, ja. ja. ja. Ja. En daar, daar is college mee gegaan Met als voorwaarde... de burger mag er niks van merken. Even, u, had gezegd, u citeert net uit de krant, maar daar ben ik het niet mee eens. De burger mag er niks van merken. En het moet uh, voordelen voor de gemeente Goor opleveren. Ja. Nou, voordelen kan zijn dat je het goedkoper kan uitvoeren. Ik kijk maar even naar mijn belastingen. Die heb ik dan extern uitgezet. Uh -huh. Er werd toen dan mij gevraagd... en misschien mag ik dat vooral wel even gebruiken. Toen ik de gemeente belastingen weg heb gehaald... met Tilburg betaalde ik 540.000 euro... Nu betaal ik 235.000 euro. De WOS de de is dat? Nee, de, de heffing, de, de, de perceptiekosten van alle belastingen. Mm. Aha. Bij Tilburg had ik een predicaat matig. Ik heb nu binnen een jaar een predikaat goed. Oh. Ik ben zelfs de eerste gemeente in Nederland die nu zijn WOS uh, aanslagen met Inge van januari de deur afwachtsturen. Mm -hmm. Dus je, ja. dus het heeft niets met kwaliteit te maken. Het heeft gewoon met welke mensen zet je eraan, hoe zet je het in de markt en hoe of hoe regel je dat met, met de omgeving? Ja, ja. Ik ben er steven overtuigd. Ik vind ook onze automatisering vind ik zelf veel te duur. Kan goedkoper. Ja, daar heb ik altijd gewonnen. Dat kan goedkoper. En, en, maar um, wij hebben een Die expertise zouden kleine regeling. gemeentes ook niet hebben. Dat was ook een van de argumenten natuurlijk. De automatisering, het ja. jeugdbeleid... van alles wat, wat de overheid naar, naar de gemeentes schuift. Ja, en dat, daar zei Jan net. Jan zei net van... we krijgen decentralisatietaken op ons af. Hè, de AWBZ, de jeugdzorg en de WMO. En in die taken hebben we duidelijk afgesproken... in het RON-overleg, regionaal overleg Midden-Brabant... dat we die taken met acht gemeentes gaan oppakken. Acht gemeentes... Ja. Maar, dat, maar of, of we nou goorden wel of niet Gaat samenwerken met anderen, dit zijn dit grote majeure taken, wil je die goed oppakken, dan heb je een iets grotere slagkracht nodig. Omdat je dan bepaalde kennisniveaus in huis moet halen of bij elkaar moet zien te krijgen. Uh, gezien het aantal mensen in goorden die daar gebruik maken, is het natuurlijk belangrijk minder. Heel vaak en, en, en, en maar nog minder. En in Tilburg veel meer. Nou, dan ga je kijken waar zit de beste expertise en dan ga je daar proberen die zaak samen te brengen. Mm -hmm. En dat is nog steeds Bekofferstaak. Ja. Ja, ik laat me ook graag door jou overtuigen. Nou, had hij, hij begon met een politiek argument. Want, want hij zegt, uh, ja, toen, toen het erover ging in 1996, toen, toen, uh, ja, toen, toen waren de randgemeentes van, van sterke, sterke VVD-partijen en, en um, daarom werd er geluisterd in Den Haag. Momenteel is het dus heel Brabant VVD. Uh, dus, dus hij zegt, uh, dat, dat, uh, dat krijgen ze deze keer uh, wel door. Wat zeg jij dan als VVD-man op? Als VVD-man denk ik, als ik kijk naar de ontwikkeling van Wiegel, die wou Nederland opdelen in 25% provincies. Als ik kijk naar uh, andere herindelingen. Ik, ben, ik heb zelf meegedaan uh, in de herindeling van Brabant in 1995. Want wie weet, ik ben van 1995 tot 2003 staatlid geweest. En in de herindeling mening van 1997. Wanneer we de zandhoop hier in de, onder de tunnel gegooid? 1996 in die tijd had ik regelmatig contact met uh, meneer Troost ja. over wat er, er zich afspeelde op het provinciehuis omdat hij ook fel toen in die tijd fel ja. tegen was ja. Ja. Ja. van een gemeentekeerindeling dus het verbaast me een beetje dat hij nu de andere kant op ziet en ik denk, mijn partijkennende dat daar nog een hartig woordje zou over worden gesproken en ik verwacht niet dat uh, het deze vormen zal gaan krijgen nee, dat verwacht je niet nee, nee. Nee. Eens kijken, wat had hij nog meer? Wat had hij nog meer? Um, ja, Goorlen heeft niks met Balen-Nassau. heeft niks met... met ja, noem, noem die gemeentes maar op. Terwijl Goorlen altijd heel sterk op Tilburg is georiënteerd geweest. De bevolking, mensen, de werken, cultuur. Alles, alles in Goorlen is, is op, op Tilburg gericht. Maar we hadden het over... over ...backofferstaken door ambtenaren... Mm -hmm. Oh, dat is een heel kwestie. Dat, zeg maakt, dus. dat maakt toch niks uit of ik het nee. met Baden-Nassau of met Alvin en Kaam doe. Of op het moment dat het bestuurlijk met elkaar samengaat, ja, dan heb je een nee. ander probleem. Maar dat willen we nou net in Goorland niet. Nee. Nee, nee. Goed, nee, maar, bestuurlijk, nee, men, maar dat is meer cultureel. Mensen, hij zegt mensen winkelen in Tilburg, ja, mensen hij, sporten in Tilburg, ja, ja. mensen halen cultuur in Tilburg. Dus design, dat, dat, dat, ja, ja, ja. dat, ja, dat zegt hij in wezen. Maar Tilburg krijgt ervoor heel veel centrumgeld. Ja. Ja, ja, dat ja. Maar, maar even, hè. Nou, ik, ik, zie, ik zie de burgemeester zeggen in hetzelfde krantenartikel We moeten nu toch snel handelen, want um, we hebben nu nog zelf dezelfde regie in de handen en we kunnen nu aangeven wat we willen en waarom. ...is dat inderdaad het, het geval? Uh, moeten, we, moeten we hard gaan lopen... ...om de zaak voor te blijven? Want in feite wilde, wilde, de, wilde het kabinet... ...het aantal gemeentes van 415... ...terugbrengen naar ongeveer 150. Ja, maar u hebt ook colleges... ...dat ze daar acht jaar voor uittrekken. Ja. En er moet, moet nog twee keer... Ja. Ja. Ja. ...dat er ja. een, een, een, een wetswijziging... Die, ...die aan een bepaald statuut, statuut zit. Uh, nee, in het collegeakkoord... Jan, ik zit nou even voor jou te praten, Jan. In het collegeakkoord hebben we afgesproken twee jaar, tweeënhalf jaar geleden. Wij gaan zoeken naar de samenwerking. Omdat wij inderdaad verwachten: als wij niet zorgen dat we een sterke randgemeente vormen om Tilburg heen. dan loop je kans dat op een gegeven moment, als de landelijke politiek iets wil. dat je dan voor de voet wordt gelopen. dat ze gewoon zeggen: van luister, jullie kunnen het niet. Als wij met, met een aantal gemeentes in staat zijn. om een sterke randgemeente te zijn. Wie, heeft, wie gaat dan zeggen, jullie doen het niet goed? Ja. ja. Mm -hmm. Maar we willen politiek zelfstandig zijn. Het kan niet nee. zo zijn dat de mensen in Gilserijen of in Oosterwijk... of dingen uitmaken wat in Goorle gaat gebeuren. Nee. Mm -hmm. <coughs> ja. <coughs> ja, ik laat me wel overtuigen, want uh, ik, ik heb uh, ook altijd... Uh, ...gevonden dat, dat Goorle wel zelfstandig moest blijven. En dat er allerlei argumenten waren. Hoeveel hebben we niet bedacht toen? Nou, maar, uh, maar, maar even aan de hand van concrete voorbeelden. Stel, Goorle zit bij Tilburg. Zou dan een Jan van Bezouwijs mogelijk zijn geweest? Zou een kloosterplein mogelijk zijn geweest? Nou, u kijkt Zou zo... zo maar, vergeet één ding. Op het moment dat bij, bij, bij... het raar effect. Ja, ik mag het officieel niet zeggen, maar... Wilburg heeft nog 15.000 inwoners nodig. en dan gaan alle ambtenaren één salarisgroep omhoog. <laughs> ja, ja, is dat echt zo? En ze ja. de, de, de vijfde stad ja. van Nederland. wat nu Eindhoven is. Daar, dat is had het verschil gehoord. was dus dat. En de... op dat moment zijn alle financiële winsten. Ja. weg. Ja. ja, ja, dat kost allemaal weer meer, hè? Ja. Nee, maar dat... Want daar kan de VVD toch wel een stokje voor steken. <laughs> nee, het gaat om kunnen we een goed bestuur ja, ja. voeren, waar een sociale samenhang is, sociale cohesie ja. is waar het prettig is om te wonen, waar een burger nog burger is en niet zoals mijn dochter in Rees, Reeshof anoniem iemand is, in Goorden kan je hier nog op straat lopen? Een aantal mensen kennen je, ze, ze kunnen je aanspreken. Ik zie nog niet uh, dat een, uh, iemand in Tilburg de wethouder even pakt en dan zegt van ik wil even met je praten. Dat kan niet goorlijk, kan <clears throat> het nog? Dat kan natuurlijk. Dus op die schaal. Ja. En ik, ik verwijt altijd, mijn dochter heeft tien jaar in Zwitserland gewoond. Zwitserland had een dorp van 2000, 3000 inwoners. Als je ziet wat een sociale samenhang, sociale beleving daar is. Mensen kennen elkaar, letten op elkaar, zorgen voor elkaar. Ja. Dan denk ik, ik wil, ik wil niet zeggen dat het hier in Nederland net zo klein moet zijn, maar een schaalgrootte van, en ik kijk, pak maar even terug naar een binnenschot, 20.000 tot 70.000 70 mensen, is de meest optimale schaalgrootte. Mm -hmm. En dan moet je eigenlijk niet groter worden. En kijk maar naar Tilburg, als je kijkt naar hoeveel ambtenaren wij hebben, Tilburg is tien keer zo groot, dan zou Tilburg ongeveer tien keer zoveel ambtenaren moeten hebben. Dan zijn we er twintig keer zoveel. Nou, dat mag u uitrekenen. Nou ja, maar dat is de, de discussie die ik ook met burgemeester van de Wildberg had. Die wilde goorlen opstoten en de vaart vervormen. We zouden 45.000 inwoners gaan tellen als het doorgegaan was in de Dijdenal. En zo'n argument was: ja, maar dan krijgen we veel meer uit het gemeentefonds. En, terwijl ik beweerd heb: ja, we komen straks meer geld tekort dan nu. Ja, want schaalvergroting, dat werkt in de praktijk uit. Je hebt natuurlijk ook veel meer kosten. En dan moet je ook een grotere broek aantrekken als een grotere gemeente. Maar dat, was, dat is het argument van velen. Die groeien, dan krijg je meer aan het gemeentefonds. Uh, maar dat gaat niet op. En uit die onderzoeken blijkt ook dat het alleen maar meer geld gaat kosten. En dit kabinet komt geld tekort. Moet ik erg gaan bezuinigen. Ja, dus ik wil dus geen dus hebben, Dus met andere hoeven we ons niet zo die druk we te maken. Dan dan zal zal ons toch uh, niet doorgaan? Dus wij zeggen, wij uh, zeggen toch, wij doen het voor onze burgers. Dan uh, niet voor onszelf. Uh. Ja. Onze burgers moeten zich goed voelen in onze ja. ja, Ja. Eens... Wat? Wat, gaat er, wat gaat er gebeuren? Jan, wat denk je? We, wat? We, we, hoe, hoe, hoe zie jij dit? Ja, dat weet ik niet, omdat het inderdaad Geen idee. Speelt, speelt pas over ja. op termijn. En je hebt zo in de in, als je dat ziet in de geschiedenis, heb je die, die, die, die, die tendensen van centralisatie. Die gaan, uh, dat gaat zo. Hè? Dus dat, het is maar net op welk moment wordt het opportun. Hmm. En hoe is de tendens dan? Daar kun je eigenlijk op dit moment geen zinnig woord over zeggen... maar je moet er wel behoedzaam zijn natuurlijk... en die contacten met... De, dus die, die gemeentes zijn heel erg belangrijk. Van, ja, uh, ja, ja. ja, maar dat gebeurt dus. Hè, dat, uh, ja. Die contacten die, die, die worden gelegd... met, met, met onze buurgemeentes. En, uh, nou, u hebt in de krant gelezen dat wij... een ja, gesprek ja. hebben gehad met vier gemeentes. Ja. Uh, Alphenkaan, Baarden, Nassau... Horen, Oostenwijk, Hulvaar en Beek. Gilserij en Goorlen. U weet ook dat dat... Uh, uh, in het kader van dat Gilsen Rijen en uh, uh, Alphen Kaan veel verder wilden gaan dan wij. Zij wilden, uh, Nassa wilde een bestuurlijke fusie. En Gilsen wilde een set service center uh, met een stippeltorstel. En dat dan alles, en dat vergeet iedereen, maar dat dan eigenlijk het uh, uh, uh, ergens op een plek gecentraliseerd worden als maar overal als het maar in Gilsen was. En daarvan <lacht> hebben wij gezegd, dat, uh, dat, uh, dat willen wij niet. nee. nee. Ja. ja, en dan nou ja. krijgen wij de zwarte Piet. Ja, ja. Nou ja. ja wat is eigenlijk nee. in de raad zo? Uh, waarom, waarom laat de raad zich niet overtuigen dat dat. Uh, waarom moest daar uitgesteld worden? Waarom wil de raad eerst wat meer duidelijkheid? Ja, maar de raad heeft zich laten overtuigen. Want de besluitvorming gaat door. Nu is het besluit oh, ja. Het besluit is genomen, ja, ja. En met name dus ook om aan de buurgemeente geen foutief signaal af te geven. Dus het besluit is op een goede wijze genomen. Ja. Dus dat gevaar is geweest. Mm. <laughs> nou, is gevaar. Wij, wij, dat gevaar. Er kan nu gewoon gesproken worden. Ja. En het college mag geen enkel besluit doen. nadat de raad daarvoor haar oh. uitspraak heeft gedaan. Dus wij kunnen wel praten. Maar we zullen het allemaal moeten voorleggen aan onze raad. Want onze ja. raad heeft het laatste woord. Oh, dat was. De, oh, de, ja, ja. En. Uh, Alleen Willem Kouwenberg was ja, voor. Ja, ja. Wie kan in de ziel van Willem Kouwenberg kijken? Waarom wil hij aansluiting bij Tilburg? Ja, ook de SP hoor. Kouwenberg ja. en de SP, SP. stemden ja, stemde tegen. Ja, stemden tegen, maar wil geen aansluiting met Tilburg, denk ik. De SP. Ja. Ja. Maar waarom, waarom wil Willem zo. Ja, eigenlijk is hij het met Troost eens. Hè? Weet jij dat, Jan? Nee, ik weet het uh, niet. Maar Willem is. Uh... Ja. Die, heeft, uh, die maakt fases mee in zijn leven. Hij was uh, de, de, de CPN'er, hij was van de CPN hier in Goorland. Is later uh, ja, katholieke ja, je katholieke het. Willem is, ja, en, uh, ja die, die, die weet wel waar hij het over heeft en die zoekt alles uit. Maar die heeft, ja, soms zijn zijn standpunten, ja, die, die kun je nooit voorspellen. Mm -hmm. Maar daar is die al... Hij meet wel wat hij zegt Dat, dat zegt hij al lang hè? Dat, dat, dit, is, dit zegt hij al heel lang Nou ja, de laatste jaren in ieder geval wel mm -hmm. ja? Ja. Ja. Ja. Ja. Goed, lijkt me een mooi moment om naar de muziek te gaan Goed. Uh. Um, Ik heb meegebracht een, een dubbel cd Die heet In Paradisum Music Made in Heaven En we gaan draaien van de groep Fate and Harmony, Old and Wise Dat is een nummer van de Alan Parsons Project Luister maar eens And to those I leave We zijn bezig met Golse Kringen. We hebben net uh, de zelfstandigheid van Goorl overend gehouden. <laughs> Kees Troost. <laughs> overigens, nu ik die... Uh, ja, want ik heb intussen die brief zitten lezen... ...waar we inderdaad wel van meet af aan... Uh, ...al veel uit handen uh, werd geslagen... ...dat was dat, dat hij begon met het onderscheid gemeente-gemeenschap. Uh, daar kwam hij ook voortdurend op terug... Hij zegt, uh, ja, Golen is natuurlijk een gemeenschap, uh, die, die blijft ook in stand in welke constellatie ook. Zo is het met, met, met, met, met uh, al die, die gemeenschappen, Udenauw, Berke, Lentschot en, en noem maar op. Uh, je, moet, je moet altijd dat onderscheid blijven maken, zegt hij. Uh, dus, jullie, dus hij Golen? zei dus eigenlijk, wij, wij praten, wij ageren ja, eigenlijk ja. Vanuit, vanuit het... Uh, ...gevoel en een uh, de overtuiging... Dat, dat, ...dat die gemeenschappen intact moeten blijven. Dat moeten ze dus ook, zegt hij. Daar ben ik ook voor. Maar, maar uh, een gemeente, een bestuur... ...dat is, dat is iets anders. Dus Gordon uh, zou straks verliezen... als wijk van Tilburg... ...als gemeenschap overeind blijven. Ja. Is dat wat hij zegt? Ja, dat zegt hij. Ja. Daar geloof, ik geloof er dus niks van. Daar geloof je niks van. Nee, geloof nee. niks van. Nee. U moet maar eens in, uh, in Berkleinschot en Udenhout gaan vragen... Ja. ...hoe zij over denken. Mm -hmm. En dan zal hij hopelijk... Uh, ...tot één keer komen. Dat ja. zal niet tot één keer komen, ja. Goed. wij gaan uh, met ons uh, tweede onderwerp, hè? Ja. Verder. Uh, de, de drie supers op het hoge doorplein. De? De? De drie supers. Ja, de drie supers, ja, ja. Drie supers op het, op het, op het hoge dagplein. En, en ik zag jou ergens een opmerking maken, Theo. En die, die verbazen mij wel. Uh, even kijken. Oh ja, economisch gezien kan dat eigenlijk niet, zegt wethouder Theo van der Heijden. En dan denk ik zo van: maar dat maken toch die supers zelf uit? Als een super vindt van: we gaan concurreren. En uh, er zit Albert Heijn en, en, en, en de Lidl en die de. Nou, wat maakt niet uit. Er is kennelijk, kennelijk durven ze het alle drie aan. En toch zeg jij dan vanuit economische achtergrond. Dat kan eigenlijk niet. Wat, wat ligt er aan de grondslag? Ja, maar u, u suggereert dat er drie supers komen. Ja. Daar ben ik nog niet van overtuigd. Eh, uh... Jan, jij is het ook. Wat, wat dat, nee, ik ben ik er ook niet van overtuigd. Misschien... Dat er drie supers komen. Nee, nee daar kunnen toch geen drie supers een boterhoudigd als je gewoon kijkt. Uh, eu, ik moet even kijken van... Hoeveel supers hadden wij ingehoord? Hm. Eh, we hadden er één in de helle. Hm. We hebben er één op het hoog eind. We hebben er één op de Tilburgsweg en twee in het dorp. Vijf. Ja. Hoeveel hebben we er nu nog? Vijf. Dan komt er één bij. En dat is de Aldi. Terwijl de college altijd in overtuiging was geweest dat de Aldi zou komen waar nu de Albert Heijn zit. En die Albert Heijn zijn naar een nieuwe ja. locatie gaan. Dus we zouden twee. Ja. Nou, we werden verrast. En dat staat ook in het belang. We werden verrast dat de Aldi een keuze heeft gemaakt dat ze een tweede super gaan openen. Ja, ja. Nou, dat moet ik eerlijk zeggen. we werden verrast. Want en, uh, we hebben gekeken van, uh, kan dat wel? Nou, als je op het bestemmingsplan technisch gaat kijken... kunnen wij daar geen spel tussen krijgen. Nee, ja, het mag. Eens, ja. maar we, we hebben nooit gedacht... dat uh, uh, de boerenbond daar een super zou gaan komen. Ja. Dat, nou, dat gebeurt nu wel. We kunnen het niet tegenhouden. Nou, dan ga je nou doordenken. En als je dan gaat kijken. En daarom kom je, je tot de zou, zou je dat anders hebben willen doen als bestuur? Tegen willen houden? Als je kijkt wat in onze nota economisch beleid staat. Dan uh -huh. staat in dat alle detailhandelswinkels moeten op de Tilburgsweg of in het centrum komen. Uh -huh. Dat staat in onze economie. Ja. beleid. Ja. Ja. Dus ja. als dan wij het hadden tegen kunnen houden. Dan hadden wij het tegengehouden. Ja. Okay. Want dan zeggen we gewoon met onze nota economisch beleid. meneer, u mag komen. Tilburgsweg of in de. Oh, uh, ja. Punt. Ja, oké. Okay. En anders krijgt u ons geen toestemming. Uh -huh. Wij kunnen dat niet tegenhouden. Nou, waarom zeg ik dan nou met nadruk... Uh, ...want u zou zeggen, hoe komt die aan die wijsheid? Uh, u weet dat wij een discussie hebben met de XL... ...op de Stappen -Goor. U weet ook dat wij als gemeente Goorle... Uh, ...een uh, contra-expertise hebben laten uitvoeren. En in die contra-expertise blijkt dus... ...dat uh, een XL... Uh, een megasuper? Een megasuper, mega ja. Een uh -huh, uh -huh. uh, Excel of een, een megasuper op de stad van Goor, zou leiden tot een omzetverlies tussen de 7 à 10% van de omzet in de detailhandel in Goerlen. Uh -huh. Detailhandel, hè? Dat is fors, hè? Dat is echt fors. Daar staat ook nadrukkelijk in dat rapport wat wij hebben... dat dan de verwachting is dat één van de twee supermarkten op het hoog eind zal sneuvelen. Ja, ja. Dat staat in dat rapport. Ja. Vandaar, nou... ik. Van overtuigd ben dat de eigenaren van de, drie, van de twee supers die we nu hebben geen enkel risico gaan nemen, nemen want die gaan geen derde neerzetten. Want dan weten ze zeker dat er één of twee gaan sneuvelen? Nou, ik ben nog meer verrast door uh, afgelopen zaterdag. Dan lees ik dat. Dan moet ik even het Brabants Dagblad, afhaalpunt Albert Heijn, spoedig open op kastbochten. Oh, dat heb ik niet eens gelezen. Nou, als je over cannibalisme praat, over kan cannibalisme. <laughs> Het kapotmaken ja. van winkels in Goorden, dan moet, je dat, moet doen. je dat doen. Dat betekent dat we een grote XL krijgen. Bekend is dat er twee grote supermarkten in Tilburg gaan sneuvelen. Volgens de berekeningen. Dat in Tilburg een supermarkt gesneuvelen. En dan gaan ze ook nog een, een, een afhaalpunt. Dat is een van, afhaalpunt. Wat nou, is u dat? gaat gewoon digitaal uw boodschappen oh, oh, bestellen. Oh, u ja, rijdt ja, er naartoe. Ja, ja. En uw ja. mandje staat klaar en u ja. rijdt weer weg. Dat ja, is het. Ja. Een, een soort drive-in. Mm -hmm. nou, op basis wel, is van, van handig. die informatie. Op basis van die informatie zeg ik dus. Er kan daar economisch gezien. Daar geen beslist. Geen derde super komen. Ja. Ja. ja, ja. Maar dan vind ik toch de vraag van Bernhard. Ja, maar dat, dat, dat moeten ze maar zelf weten. Het zijn nee. ondernemers en, en dat, waarom ja. zouden ze het eigenlijk doen? Zij kunnen bedoel, toch die redenering ook wel maken? De politiek heeft de mond vol over de marktwerking. Wij mogen, nou. wij, de, wij mogen ons niet bemoeien met de, ja. met, de, met de concurrentie. Met de concurrentie. Daar mogen we ons niet mee bemoeien. Willen wij als gemeente Gohde dit een Excel tegen kunnen houden. en je gaat dan naar zogenaamde duurzame ontwrichting kijken. dan is de rechtspraak daar heel helder in. Die zegt simpel, als een burger... waar dan ook binnen drie kilometer... een supermarkt kan vinden, dan is het concurrentie... en dan houden we ons overal buiten. Dus vandaar... dat ik zeg van... helder ben, dat, dat het kan gewoon niet. Mm -hmm. en, we, en we kunnen ook de super niet tegenhouden nee. Behalve als ze blijkt... dat zij bij een bestemmingsplan... dusdanige maatregelen moeten nemen... dat ze een, een, een, een grote overlast gaan veroorzaken binnen de Goordense gemeenschap... de omgeving. omgeving. Stel dat ze... een hele aanzuigende krijgen... van auto's over de... laat me ik even de naam kwijt? Over de Ja, En dat zou opstoppingen veroorzaken. Als we die berekening kunnen maken... dan zouden we kunnen zeggen... ho ho wacht even, maar dat gaat te ver. Maar uit concurrentie... kunnen wij niets doen. Nee, nee, nee. Nee. Nou denk maar, ik dat de Aldi wel gaat, verdwijnen van de Tilburgse weg. Nee. Ja, maar ze, ze hebben daar twee problemen. Ze zit uh, geen parkeergelegenheid, nauwelijks, veel te weinig in ieder geval. En uh, ze zitten er te klein, hè. De, de, de Aldi zit, moet eigenlijk een grotere winkel. In Heel van Beek is die stuk groter, die twee in Tilburg zijn ook groter. Het assortiment is ook anders, be, uitgebreider in heel van Beek dan in uh, Goorle. En ik denk dat ze afwachten van wat gaat het, hoe gaat het zich ontwikkelen. Dat zou kunnen, ja. maar uh, gesprekken met de Aldi hebben mij geleerd dat zij uh, uh, op de Tilburg een dusdanige omzet hebben die uh, op één na de hoogste is in alle winkels die ze hebben. Zo. En dus zij zeggen wij willen die winkel niet afstoten. Mm -hmm. Ja, ik zou die allemaal vinden, want wij kunnen ons... We wonen er tegenover, want wij, mijn vrouw die trekt de kar ja. <lacht> gewoon bij mij. En vandaar dat ze zeggen, wij willen graag in Goord een Tweede hebben. Ja. Ja. Als jij gesprekken hebt, heb je dat dan met iemand in best? Zwaar. Daar zit Aldi, hè? Ja, ja, ja, Aldi. Ja, ja. Ja, het is vind ik, vind ik vaak zo'n zo ongrijpbare organisatie. Of moet je ja, daarvoor maar, naar maar, Duitsland of wat? Maar ja, het Aldi gaat nog. erom van... van dus mijn verwachting is dat daar geen derde super gaat komen. Dat, en er wordt op dit moment gekeken naar een, een goed alternatief... om die bewinkeling daar... en u weet ook dat ze daar de, de, het gebouw van de, waar nu de Albert Heijn zit... willen ze hebben gaan uh, uh, ja, opkrikken op tot een goed, mooi, mo, uh, moderne winkelcentrum. Ja, want het ziet er ook niet uit nou. Hè? Dus... Uh, dat, dat moet, moet, moet blijven... wel opgeknapt worden, willen. Nee, dat gaan ze ook doen. Oh, ja, dat nee, dat is al uh, zeker dat ze dat gaan doen. Dat is ook een van de afspraken bij, de, uh, bij het uh, opzetten van de koningsschil. Nou oh, ja. Ja. ja. Ja, typisch. Die boerenbond die, die valt er net even buiten daar. Hè? Dat is niet in het plan eigenlijk uh, opgenomen. Nou, er, is, er is bij niemand in uh, zes, zeven jaar geleden toen dat plan nooit gedacht... de boerenbond gaat weg. Ja. Nee, ook altijd nee, dat niet. Nou, gedacht, nee, ook nee. niet. Ja. ja, en dan word je er in één keer mee geconfronteerd. En dan denk je, wat gebeurt er nou? Ja. Gebeurt dat er dat nou, wist ja. je als gemeente niet Dan word je nee. niet van tevoren. Nee. Daar ben je net zo verrast dan de burger, zeg maar. Ja. Wij gingen ervan uit, de college gingen ervan uit, vanuit de gesprekken die gaande waren, mm -hmm. nou praat ik over gesprekken van drie jaar geleden, mm -hmm. dat de Aldi van de Tulsweg zou verhuizen naar het ja met die gedachte is altijd gewerkt. Ja. Alleen, de gesprekken tussen de Aldi en de eigenaar van het pand, die zijn op niets uitgelopen. En toen hebben ze gekeken naar een alternatief en die vonden ze dus bij de Boerenwond. Ja. Ja, zo gaan die dingen. Ja, ja, en dan kun je alleen je handen in de lucht steken. En dan, uh, ja. Laat maar gaan. Je kunt het niet tegenhouden. Nou, we, hopen dat, we hopen dat die, die, die, die, die, die, die muur wordt ingevuld door een, een goed alternatief. Ja. Maar. Maar wat denk je dan aan? Want het is een behoorlijke ruimte. Dus het is het een, een grote ruimte. He? Ja. Ja, het moet iets groots zijn. Ja. Uh, uh, uh, uh, uh, maar ik zeg al, uh, als je kijkt, als je, ons, als je de plan kijkt die we gemaakt hebben ten opzichte van XL, dat er zeker één. Uh, en, en, daar zeiden ze met nadruk in dat rapport dat er één supermarkt zal sneuvelen op het hoogheint. Ja. ja, dan gaat toch niet een, een, een... We hebben het ook besproken hoor met, die mens, met, met de mensen. Die zeiden, nee, wij gaan onszelf ook geen concurrentie aan doen. Nee. He, tenminste, geen concurrentie Want Albert Heijn en de overkant zijn dezelfde eigenaar. Ja ja, ja, ja, ja. En toch heb ik lange tijd het verhaal gehoord dat er dus ook een, een, een liddel zou komen daar op het plein. Ik denk, nou ja. <laughs> ik, denk, ik denk dat Lidl die, die, die, daar zou net iets kleiner voor zijn, die zoeken een bepaalde uitstraling en een bepaalde uh, uh, logistieke setting die daar bijna niet waar kan maken mm. ja, ja, ja. ik denk dat het probleem is maar ook die zouden we niet tegen kunnen houden nee, nee maar dus als, als we straks drie, het vier pand komen. is wel eigenaar van degene die ook de Albert Heijn uh, uh, exporteert. Mm -hmm. dus dan zou hij zijn eigen concurrent binnenhalen ja, ja, ja nou Tjoh, tjoh. We wachten het af. We, we wachten het af. Mag ik nog iets vragen over, over de recreatieve poort? Uh, Zeker, dat uh, Ga je gang. Zijn, uh, want uh, ja, de komende jaar wil de gemeente toch het toerisme en de recreatie uh, daar uh, sterk ontwikkelen. Uh, Theo, het heeft zo lang geduurd. Het Mutsaars is nog steeds niet aan het bouwen. Hij zegt, nou, er gaat er dit jaar van komen. Nou, ik denk dit jaar ook niet meer natuurlijk. Hè? We zitten al bijna in, in december. Waarom heeft het zo lang geduurd? Vergunningen. Puur, puur op ja, ja. Maar die zijn nu allemaal binnen. Dus die ja, zijn nu verleend. Dus hij kan ze gaan dus ja. bouwen. Ja, ja. En daar zat gewoon op... Ja, kijk, je weet eenmaal als je daar iets wil doen... en het moet passen binnen de, de, de omgeving... Uh -huh en, en, en dan, ja, dan krijg je allerlei discussies over van uh, binnen een bouwblok hè, in zo'n terrein wordt een bouwblok aangewezen ja, en dan krijg je de vraag kan die niet drie meter opgeschoven worden mag dat niet, mag dat niet, mag zus niet dan krijg je tekeningen waarvan je zegt ja, die, gaan, die komen niet door welstand heen He, want het moet ook iets zijn een, het moet een soort boerderij achter iets zijn waar je, gevoel, ja. Oh, ja. je moet het gevoel krijgen als ja. je eraan aankomt. dat ding staat er al jaren oh, ja. Ja, ja, ja. ja hier heb je hem kijk ja. de rustieke plek als natuurpoort dat ziet er bijzonder aardig uit hoor nou, en dan krijg je dus het is een impressie van die gelegenheid dat je daar dan moet komen. Maar dat ziet er bijzonder leuk uit. Dus ik denk inderdaad, van daaruit straks. Ik zie echt hordes toeristen zo de, de, de oh. landgoederen inzwieren. Op een positieve manier hoor. Op een positieve ik ben, dat manier. Op een positieve manier. In plaats van honderd auto. Ja. Ja. Je is dat je, je mensen een auto erin zetten. En dan te voet het gebied ingaan. En als ze dan terugkomen een kopje koffie kunnen drinken. Ja. Eventueel een kleine snack of een, een avondmaaltijd. U weet ook dat wij uh, in het college, uh, in de raad is gezegd dat uh, de openingstijd in de zomer moet gelijk lopen met de, de sluitingstijd van de natuurreservaten. Dat is met zonsondergang. Zonsondergang, ja. Mm -hmm. Nou, hij, krijgt, hij mag uh, acht uh, kamers, slaapkamers mag hij bouwen, bovenop die zolder. Ja. Dus dan wordt het een soort back and breakfast of een kle klein, klein, klein uh, hotelletje. En er komt dan een hele mooie een culturele ruimte bij. Waarin mm. mensen kunnen kijken wat is in het gebied, wat leeft in het gebied, wat doet het gebied. Mm -hmm. Dus dat je ook een leermoment erin kan krijgen. Nou, En op die manier probeer je dat voor elkaar te krijgen. Ja. Ja. Het ziet er leuk uit. Gehoord, Jan, had, kan het jouw instemming ook hebben? Ja, Gorda had ooit drie hotels. En toch hebben ja. <laughs> Hotel de Golf. Ja. Hotel, ja. Ja. wat de de was het daar? Bij de Spie. Ja. Hotel wat nog meer. Aan de weg. ik ben ik kan even niet op. De, de Nijverheid. De Nijverheid, ja. Maar die rotonde, daar komt de lege Theo, die ligt nog. Uh, dat heeft nog agrarische bestemming, dus dat wordt uh, allemaal gewijzigd. En dat dan, dan uh, even, ja. betekent het, zeg maar, het bouwen van. Uh, uh, dat restaurantgedeelte. gaat dat straks een beetje gelijk op met het aanleggen van wegen en rotondes? Uh, dat hopen we wel, want mm -hmm. de verwachting is dat uh, over een maand of zeven. Uh, hoopt meneer Mutsa's klaar te zijn met de bouw. Uh -huh. En dan moeten wij kijken of wij gelijk uh, mee kunnen lopen met de bouw van de rotonde. Uh -huh. Zodanig dat het ook gelijk klaar is en niet dat eerst een bouwpunt daar is en later daarnaast weer een ja. bouwpunt komt te liggen ja, ja. om die rotonde aan te leggen. Ja. Ja. Ja. Dat maar wordt dat, op elkaar afgestemd. Dat moeten we ja. zo goed mogelijk op elkaar zien af te stemmen. Maar u heeft ook gelezen dat er nog wat uh, proceduretjes moeten worden afgewikkeld. dus ja, We doen ons best om het Echt Op elkaar af te stemmen, mm -hmm. mm -hmm. maar volgend jaar gaat het er echt van komen. En uh, het moet volgend jaar klaar zijn. Ja. Ja. We hebben nog uh, enige minuten, Ben. Mag ze nog iets hebben even over het uh, Goordenbelwaken over drie koningen? Ja. ja, ja, ik vind eigenlijk wel. Ik vind het, de gemeente Goorden die gaat zich inzetten voor behoud van het heel erfgoed, zoals drie koningen zingen, schutterschulden etc. En de gemeente meldt zich voor de duur van een jaar aan als Pilotgemeente bij het Instituut voor Volkscultuur. Dat is de club van Ineke Stroeken. Het is natuurlijk niet jouw uh, Jan, nee, denk ik hè? Nee, Dat is van dat Maar, maar hoe, hoe, hoe is het zo? Heb je, wat is erachter? Waarom wil men dit zo in één keer? Nogmaals, nou, nee, ik, dus, ik vind het uiterst positief. Het is, het dat, niet, het, uh, dat willen we in één keer, u weet in het college meestal uh, uh, begint iets uh, te borrelen. Ja. En dan uh, kijk je wie is de uh, verantwoordelijk wethouder. En dan wordt gevraagd van, nou, kijk er eens naar en schrijven ze een B&W nota En uh, wat, wat, wat zouden wij dan kunnen inbrengen daarin? Ja, ja. Nou, Sjaak is ja. daar hard mee bezig gegaan met zijn opdrachten. Rijp paraat, dat is, dat is ja. niet zo ineens. Nou, dus, rijp paraat is bijna een volwassen kindje hoor, hele ja, ja. maanden. Oké, okay. goed. Ja. Ik vind het een goede zaak hoor, dus door de aandacht te vestigen op het belang van het immaterieel erfgoed wil de gemeente een stimulerende rol vervullen bij de instandhouding ervan. Ik kan het alleen maar onderschrijven en ik ben daar heel lof, vol lof over. Nou, prima zaak. Dat een goed idee en we hebben dat ah. uh, volmondig met uh, ja ja tegengezegd. Maar als we daar iets meer over willen weten, dan moeten we dus inderdaad Jacques -sperber, uh, sperber... Dus we we een keer moeten uitnodigen, Ben, om eens te kijken waarom we houden nog precies in, want je bent gemeente dat ga je dan doen? Ja. Ik heb wel begrepen dat de, de burgemeester eerdaags die club een keer bij elkaar wil roepen. En dan zullen wij waarschijnlijk dus als heem ook wel bij komen, dat wij dus uh, actief zeg maar het Drie Koningen zingen organiseren in, in de kapel van, van de Vraters, elk jaar. Maar je merkt ook dat uh, ja, dat loopt toch elk jaar terug. Hè? We doen ons best, maar het is niet meer dan dat uh, ja, zingen. En het organiseren in die kapel. En uh, je mag blij zijn als je 15. 12, 13, 14, 15 groepen binnenhaalt. Maar dat zwakt alleen maar af. Dat is echt iets van uh, het loopt terug. Wij waren eens een keer op, een, op een, zo'n klein congresje erover en te werd er gezegd, uh, gevraagd ons van: Hoe lang zijn jullie nog voornemens te trekken of te blijven trekken aan een dood paard? Mm -hmm. En toen hebben wij gezegd: Nou ja, zolang het paard stuiptrekkingen vertoont, uh, doen wij dat ook. En op uh, die manier proberen we het overeind te houden. Je moet het leuk maken. Het is, ja. Als ik kijk naar mijn kleinkinderen in Leek. En daar doen ze pal en, pasen. Ja. en dan En je ziet hoe druk het daar is. Het ja. is ongelooflijk. Ja, ja. En dat doen ze dus niet aan koningen, maar doen ze aan pal en paasen. Ja. En het is heel druk. Je kan er bijna de hele avond aan de deur staan. Ja. Met een lampionnetje, ook allemaal met een lampionnetje. En dan bellen en ook zingen. Het is natuurlijk en... ook een hele leuke traditie. Hè? Ik bedoel, Ineke Stroeken is er ook heel erg uh, fanatiek in. En men is ook nog steeds bezig vanuit het, uh, het uh, Centrum van Volkscultuur... om te proberen ook de traditie drie koningen zingen... op die UNESCO-erfgoedlijst UNESCO geplaatst te krijgen. Dat gaat waarschijnlijk ook wel lukken. Dus dat als Heemkundekring Tilburg en Goordes zijn we daar vrij actief in. En uh, ik hoop dat het inderdaad gaat lukken. Ineke is een Goordes, En? Ineke is een Goordes, hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja een... geen heel Vaanbeekse, hè? Nee. Want ik las uh, die column van... van uh, uh, van schilders. Die had ja, het over, schilders. ja, die had het over uh, uh, Maaij Spijkers... Uh, uh, uit uh, uit Niet dat, dat, dat is toch ook onjuist. Maaij Spijkers nee, is toch een Golenaar geweest, een jaar of vijf. Maar bij, maar uh, bij heel verboden, die drukkerij. Ja. Ja en dan heeft hij zijn liefhebberij. Ja, dat was een heel arm gezin te, bij ons in de straat. Ja, maar ze zijn toch en, allemaal hier uh, geboren, die Spijkers? Ja, ze zijn allemaal gehoord, echte Goordenaren. Maar op een gegeven moment is hij een beetje in de kost gegaan met Nike's, drukrijd Nike's in Hildebrandmee. Daar heeft hij een jaar of vijf gewoond. Dus hij heeft hem een jaar of vijf in Hildebrandmee gewoond. Ja, ja. ja, maar hij komt er eigenlijk niet vandaan, hè? Hij was een oude buurjongen ja. van mij. Ja, kijk eens ja. aan. Nou ja, goed. <laughs> <laughs> ja. Oké, okay. nou goed. We op. Ja, wij hebben gesproken met Theo van der Heijden en met Jan IJzermans over twee heel gewichtige onderwerpen. Ik hoop dat uh, al onze luisteraars tevreden zijn over de afhandeling van, van het onderwerp. Ja, uh, nou, we danken ze voor hun uh, bijdrage aan deze Godse Kringen. En Stefan uh, ook, zoals altijd. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.